Karin? Ja, kom zelfs. Hoe komt het dat er hier in dat PV, dat van de eerste ondervraging van Elian van Kleve, dat daar niet in terug te vinden is dat Weile haar man Robrecht, de broer van Chris van der Weijden was? Ik was daar toch niet bij, bij dat verhoor? Voor mij, dat is dus een fout van u. Correctie, we zijn daartoe niet op ingegaan, Pieter. Sorry. Ah, zo. Ja, ik word oud, denk ik. Uh, Bruno is toch met die papieren van Verfay bezig, hè? Ja, ja, ja, maar tot nu toe zat daar toch nog niks opvallends tussen. mij kun je eens checken of die fabriek van Robrecht aan Chili... dezelfde was als die waar Verfay toen voor werkte? Wel misschien eens met Chris van der Weijden? Nee, nee, nee, nee, ik vind dat wel op het net. Wacht maar. Vanin, ik heb nieuws, zijn. hè. Ah, ja, uh, wacht. Over lijk, in de manege. Ah, ja, uh, je hebt het uh, kunnen identificeren? Nee, nee, nog altijd niet, nee. Maar het zal u misschien wel interesseren om te horen waaraan die arme mens is gestorven. Hij is vergiftigd met natriumcyanide. Natriumcyanide? Ja, ja, een heel effectief product. Smaak en reukloos tot het in de maag terechtkomt. Want in contact met maagzuur ontstaat er een gas dat naar amandelen ruikt. Met andere woorden, als je met zo'n lijk geconfronteerd wordt, en je zijt er op tijd bij, en zijn mond staat open, dan kun je het meteen rieken. En gij hebt dat zelfs kunnen ruiken aan een verkoold lijk? Nee, brave jongen. In dat geval lukt dat natuurlijk niet. Geef dat hier maar mee voor de toekomst, hè? voor het geval dat je ge nog eens op zo'n lijk stoot. En schrijf dat maar op in uw notaboekje, onder het hoofdstuk Hoe word ik ooit nog een echte speurder? Ja, en uh, waar is dat te vinden? Natriumcyanide. In een laboratorium bijvoorbeeld? Niet bij de apotheker of bij de drogist, onder een andere naam bijvoorbeeld. Waarom? Zet je je schoonmoeder bij? Nee, zo gemakkelijk is nu ook weer niet, hè? Ik zou niet in uw plaats willen zijn als ze daar een paar druppels van in uw duvel zouden mikken van in. Het doet u binnen de kortste keren stikken en de sporen zijn achteraf maar heel moeilijk terug te vinden. Zeker als u ze uw lijk pas dagen later ontdekken. Het kan dus met drank toegediend worden. Onder andere, ja. Of met een injectie. Maar drank is de beste optie, inderdaad, ja. Is het type ijzerdraad waarmee verfei gewurgd is al vergeleken? Vergeleken met wat, van in? Met ijzerdraad van de Manege bijvoorbeeld. Ik noem zo maar iets. <laughs> Inderdaad, genoemd zo maar iets, ja. Dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Gij denkt dat ik uw gedachten kan lezen, of wat? Of dat ik kan toveren? Elk extra onderzoek kost geld, manschappen... En als ik op al uw suggesties moet ingaan... Ja, zover zijn we dus al. Ons lijkt is niet Frank Lernoud, want die had geen psoriasis. Mm -hmm. En het is een vergiftiging. Een connectie met Chili, die nog opvallender is dan zal was... En we hebben zelfs twee branden. Ja, maar dan wel met een dikke 25 jaar verschil in data, hè. Ik ben hier met in de Mercedes, die een CLK 300. Of worden als Louisier gisteren gebeld? In. Nou ja, je zei dingen, ze uh, Stefans worden. Je moet eerst zelf een koper vinden. Ja, ik. 9000? Oh, ik weet niet of dat ik zoveel. Moet. En waar zijn de papieren? Die zijn toch compleet? Ja, ja, ja, ja. Kik hier, bij me. Maar laat eerst een keer de kleur van jouw held zien. Geef mij een seconde. 9000, hè? Weet je wat? 5000 kan ik u wel direct meegeven, maar misschien dat... Ik... Ja, kom, heb maar hier. Ho. Godverdomme gesmeerlap! Oké, okay, Jan. Zeg hem bedankt voor die mail, hè. Want als het van Pieter eraf had ik pas vanavond laat geweten wat de stand is in die zaak verfijnen. Oké? Okay. Eh, tot later, hè. Ja? Ja, kom maar binnen. Merel. Als ik stoor, moeten we mij maar wegsturen, hè, Hanne? Nee, nee, nee, nee. Oh, sorry, kom. hoor, maar ik weet echt niet waar naartoe. Oh, I feel like shit. Uh. Mag ik hier zitten? Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb het gehoord, hè, van Paul. Van Paul? En van wie? Van Edwina? Mm -hmm. Allee, Merel. Ja, je bent mij en Pieter uitleg verschuldigd, hè, nu zeker. Allee, kom aan, begin al maar eens met mij te vertellen waar je allemaal gezeten hebt, tussen uh, Pakweg tien uur gisteravond en nu. Oh, bij Edwina thuis. Ik had toch een briefje voor je op tafel gelegd dat ik daar ging logeren, hè? Oh, Hanne, oh, I feel so bad. Edwina, die woont nog bij haar ouders, hè? Mm -hmm. Dus haar pa en ma, die kunnen dat eventueel bevestigen. Oh, Bel zo als je mij niet gelooft. Maar je bent toch niet de hele tijd daar gebleven? Jawel, in bed? Van gistermiddag vijf uur tot een uur geleden of zo. The whole goddamn time. En als je wilt weten waar Mr. Super Director Max de nacht heeft doorgebracht, dan kan ik u dat ook vertellen, hoor. Meneer ging zogezegd bij Paul slapen, hè? Ja. Maar is dat gegarandeerd bij die fucking bitch van Amaya Klaus? Ja, niet zo agressief, domerel, ja? Hier zijn serieuze dingen gebeurd. Hè? I know, I know. Sorry. Oh, mag ik niet terug bij u komen logeren, Hanne? Please. <laughs> Waarom? Ik dacht dat ik het zo goed kon vinden met Edwina. Oh, Edwina is alright. Wat zijn haar ouders die op mijn zenuwen werken? Jesus. Too much troubles in dat huis. Die maken veel ruzie. Het is... Ruzie? En waarover? Oh, I don't know. Iets van back in the 70's. iets met Chili of zo. So. Chili? Ja, om iets te maken hebben met de Chileense die daar soms op bezoek komt. Uh, Elena heet ze. Elena liet 10 or something. <sighs> Hanna, oh, will you help me? Praat dan Max. Die zorgde altijd voor alles. Horspje, geen komedie met mij, Merel en antwoord. Het is in uw eigen belang, hoor. Want als ooit zou uitkomen dat jij of Max... op een of andere manier betrokken bent bij die moord op Verfaille... dan ga ik u niet kunnen helpen. Dat begrijpt je toch? Maar ik herhaal mijn vraag. Kwam die cocaïne van bij Verfaille, ja of nee? Je bent daar 100% zeker van, hè? Ja, ja, ja, ja, wees maar gerust. Ik heb zelfs niet lang moeten zoeken... Er waren duidelijke sporen van cocaïne. Ah. Om te beginnen zaten al op die ene hand die Verfaeien nog had. Als ze gewacht had op het definitieve verslag van dokter Dupont, dan had je dat wel van hem vernomen. Ja, dat zal wel, maar het kan nog een dag of twee duren. Hè. En hoe rapper ik het weet. Ja, ik heb dus ook sporen gevonden in de badkamer. Hè. En op een tafeltje in zijn living en zelfs tussen de bladzijden van een theatertijdschrift. Gaat alles waar vermoeden, of wat? Ja, je kent mij. Hè. Ik wil alleen zeker zijn. Varfaye is niet de eerste, de beste. Sinds wanneer lieg jij daarvan wakker van uh, Ja, die tickets voor Vagevuur, dat komt in orde, hè. Ik bezorg ze u morgen of overmorgen, zonder vaar. Is het waar? Oh, Mijn broer zal content zijn, hè. Ja. Bedankt eens. Commissaris, we moeten dringend weg naar Seysheel. Allee, toch niet naar iemand die zijn voet verloren is zeker. Er is daar een overval gebeurd op een garacist. Ja, maar kan daar niemand anders naartoe? Er was een Mercedes CLK 300 bij betrokken. Met dezelfde kleur als die van Varfaye.